...met het NOS-journaal. Bij vergaderingen in de Provinciale Staten zijn leden van Forum voor Democratie... ...de afgelopen vier jaar veruit het meest afwezig geweest. Van alle leden die absent waren was ruim een derde lid van Forum... ...of een afsplitsing van die partij. Blijkt het onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. Forum was in 2019 de grote winnaar van de verkiezingen met 86 provinciezetels. Door allerlei schandalen zijn daar nu nog 23 van over... Uit het onderzoek blijkt ook dat statenleden in Drenthe meer verzuimen dan collega's in andere provincies. De Vriezen zijn juist bijna altijd present. Premier Rutte denkt dat het bouwen van muren en hekken aan de buitengrenzen van de EU geen einde maakt aan de asielinstroom. Dat zei hij in de Kamer, voorafgaand aan de Europese top van vandaag, die vooral over migratie zal gaan. Verder staat de top in het teken van een bezoek van de Oekraïense president Zelensky... die voor het eerst sinds de Russische invasie in Brussel is. De Russische ambassadeur in Nederland is gisteren op het matje geroepen vanwege de MA-17-ramp. Premier Rutte zei in de Kamer dat dat gebeurde na de rapportage van gisteren door het onderzoeksteam JIT. Dat heeft sterke aanwijzingen dat president Poetin groen licht gaf voor de inzet van de wapens... waarmee het vliegtuig is neergehaald. De ambassadeur moest daar tekst en uitleg over geven. En de Walt Disney Company heeft een reorganisatie aangekondigd... waarbij 7000 mensen worden ontslagen. De directie van het entertainmentconcern wil kostenefficiënter werken. Aandeelhouders klaagden al langer dat vooral de streamingdienst Disney Plus... veel geld heeft gekost. Het weer, het vries nog licht, min 1 tot min 4. In de ochtend wat zon, later meer bewolking.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 Ik had dit weekend deze tijd om bij te komen Want ik had een aardig drukke week Maar uit verveling gaan emoties dan weer los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 Ik zelf ben, betraan moet vergeten. Want ik weet dat ik eigenlijk gelukkig blij zou moeten zijn met wat er gebeurt met mij. Mooie dingen deze tijd maar ook Met mij mooie dingen deze tijd, maar oh het is nooit genoeg. Het voelt nog groter, nu ik weet dat er niks veranderd heeft. En dus niet geholpen heeft met de hele 106.9 zie ik hem.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 And acting cool Don't care if your day is blue Burn down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 Het pensioenfonds ABP heeft bijna al zijn fossiele beleggingen verkocht. Het gaat om zo'n 9 miljard euro in grote bedrijven als Shell, BP en Total Energies. Het weer, eerst nog lichte vorst. In de ochtend ook wat zon, later meer bewolking. Bij 4 tot 7 graden. I've noticed you around...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 go to bed with me? BAM. Op 106 bij 9. Straks What's meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7.